2 uur. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Zorgverzekeraars stellen zich bij de onderhandelingen... over de zorginkoop voor 2014 zo hard op... dat de gesprekken dreigen te mislukken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ, schrijft in een brief... dat sommige verzekeraars zo weinig geld bieden... dat ziekenhuizen onmogelijk de financiële exploitatie rond kunnen krijgen. Verzekeraars zouden aansturen op een forse krimp van de zorguitgaven... van 7 tot 15 procent... Dat is in strijd met het zorgakkoord van minister Schippers en de grote zorgorganisaties. Daarin staat dat de uitgaven volgend jaar mogen groeien met maximaal anderhalf procent. De verzekeraars zeggen in vakblad Medisch Contact dat ze een maatschappelijk belang dienen door scherp in te kopen en zo de premies laag te houden. De tien grootste voedselbedrijven ter wereld doen te weinig tegen suikerproductie op landbouwgrond die is geroofd. Bedrijven als Coca-Cola en PepsiCo scoren slecht op een ranglijst die is opgesteld door hulporganisatie Oxfam Novib. Volgens Oxfam is suiker een van de belangrijkste oorzaken van landroof. In arme landen worden kleine boeren door suikerproducenten... van hun land verdreven. De suiker wordt verkocht aan multinationals... als frisdrankproducenten Coca-Cola en PepsiCo. Maar die treden nauwelijks tegen de misstanden op, zegt Oxfam. De speelfilm Wolf van regisseur Jim Taihutu is de grootste kanshebber bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film is acht keer genomineerd. Onder meer in de categorieën beste acteur... voor hoofdrolspeler Marwan Kezari en voor beste regie. Wolf gaat over een jongen die na een gevangenisstraf... toch weer belandt in de criminaliteit. De film Boven is het stil van Nanoek Leopold is vijf keer genomineerd. Ook Borgman van Alex van Warmerdam heeft vijf nominaties. Hadewig Minis is voor haar rol in Borgman genomineerd als beste actrice. De uitreiking van de Gouden Kalveren is vrijdag. Het weer vannacht helder en droog, minimumtemperaturen 3 tot 6 graden... overdag vrij zonnig, vrij veel wind en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Goedenacht. U luistert naar Nog steeds wakker op Radio 1 tot 4 uur kijken we terug op de dag die was en Anne en ik doen dat met een schor stem. Uw klachten hierover kunnen naar het adres van Mario Balotelli. Hij beroofde onze club Ajax voor onze ogen van een punt. Wij spoelen onze kater weg met muziek van Einstein Barbie. Ze zijn live in de studio bij ons vannacht. En ook beoordelen we de eerste klas en bekijken we hoe goed de ZZP'ers er nu voor staan in Nederland. In de VS zijn de Republikeinen en Democraten niet eens geworden over de begroting. En zit de politiek gezien dus helemaal muur vast daar. Bij onze Oosterburen is het voor Merkel een brug te ver om een coalitie te smeden... en in Italië boden vijf ministers tegelijk hun ontslag aan. Ja, en hoe gaat het dan in Nederland? Daar polderen we nog even door. Vanavond kwamen de financieel specialisten van acht fracties bijeen... om met minister Dijsselbloem van Financiën te onderhandelen. We spreken erover met Lize Witteman, politiek verslaggever van WNL. Goedenacht. Goedenacht. Ja, waar de impassegeest ook door de Haagse catacombes? Ehm. Nou, dat zag er wel even uit, maar ik moet wel zeggen dat het er vanavond op deze een stuk uh, gezelliger weer uitzag. Dus we moeten nog even aanzien hoe het zich nu ontwikkelt. Gezelliger? Oh, uh, er is dus een uh, lijst gepresenteerd met maar liefst uh, 30 voorstellen, geloof ik. Waarin de uh, nou ja, oppositiepartijen allemaal een soort uh, rij van uh, cadeautjes kregen uitgedeeld. En vanaf daar uh, kunnen ze weer verder gaan spreken. Dat is al meer dan ik uh, had gedacht dat er vanavond uit zou komen, eerlijk gezegd. Dus, er zijn heel veel cadeautjes uitgedeeld, maar uh, genoeg cadeautjes al, volgens de oppositie? Nee, volgens de oppositie niet. Uh, ja, kijk, een paar van die, het gaat vooral om fiscale maatregelen. waaraan uh, tegemoet wordt gekomen. De SGP krijgt bijvoorbeeld het cadeautje dat er 30 miljoen wordt uitgetrokken. voor meer kinderbijslag voor grotere gezinnen. Uh, voor onderwijs wordt 500 miljoen uitgetrokken. Uh, waarmee D66 GroenLinks gepaaid worden. Nou, de CDA zou kunnen rekenen op meer geld voor chronische zieken en gehandicapten. meer belastingen voor ouders voor GroenLinks. Kijk, het was echt Sinterklaas vanavond. Maar de oppositie is daarin unaniem. Uh, het is niet genoeg. Het gaat om honderden miljoenen. En zij uh, denken toch meer aan. Miljarden zou we worden. En toch zeg je de sfeer was best goed. Nou, het, het was vooral meer dan we hadden gedacht. Uh, na gisteren waren eigenlijk alleen nog maar agendas naast elkaar werden ge uh, gelegd. En tegenbegrotingen werden vergeleken. Nou ja, dat, die hadden we allemaal vorige week gezien. Was het toch wel een beetje moedeloos van te worden. Waren we echt weer op een nulpunt beland. Maar nu blijkt dat er toch wel een beetje beweging in zit... En dan is het toch misschien een startpunt voor, uh, voor echte uh, verder gesprek ja. waar iets uit zou kunnen komen. Maar eerder op de dag had uh, minister Dijsselbloem nog gezegd... nou, er is wel heel weinig financiële ruimte voor onderhandeling. Dat is toch... Ja, ik, uh, dan, dan, dan gooi je toch eigenlijk gelijk de deur al dicht? Nou, dat, dat is dus ook wel gebleken. Wat, wat de oppositie een groot bezwaar is, is dat die uh, ruimte die is geboden nog wel heel erg klein is... Maar um, wat vooral de spin is vanuit de oppositiepartijen, namelijk VVD en PvdA, moeten we met elkaar even kijken hoe groot die ruimte nou daadwerkelijk is. En dan kunnen we pas echt verder kijken. Dus niet zozeer een probleem vanuit de oppositie die meer geldt, maar vanuit, de, ja, vanuit het kabinet... Um, hoeveel hebben we te bieden? En dat we daar eerst moeten uitkomen. We begonnen het gesprek uh, door het noemen van die buitenlandse impasses. Yeah. Uh, hebben die buitenlandse impasses dan geen directe invloed? Wordt er niet naar die buitenlandse impasses gekeken? Of moeten we ons geen zorgen gaan maken om bijvoorbeeld de situatie in Amerika... en dat wij daar ook gewoon last van krijgen? Nee, ik um, had vandaag even met een econoom gesproken. En die zegt, ja, het is nu wel even... Uh... Jammer wat er in Amerika gebeurt. Dat loopt pas echt uit de hand als dit weken, dan allemaal maanden gaat voortduren. En alle, alle begrotingen worden overschreden. Maar voorlopig, uh, en dan hebben we ook echt met de mondiale crisis te maken, let wel. Maar voorlopig heeft het eigenlijk geen effect op de, op de Nederlandse economie. En ook op de beurzen vandaag, zagen we. Nou, die bleef er vrij rustig onder. Het was nog niet zo bij Die dachten vooral, laat de politiek maar weer gewoon uh, dat Dan oplost zichzelf alweer op. Maar het lijkt er wel op alsof er mondiaal in al die landen. gewoon, gewoon geen overeenstemming kan worden bereikt. over hoe je nou de crisis moet op, oplossen. In Nederland praten we nog wel, in Amerika gooien ze het helemaal dicht. In Duitsland is Merkel dan de grootste geworden, maar die krijgt dan weer niemand mee. In Italië gaan mensen opeens. die minister stappen opeens op. Het zegt een zootje. Ja, zeker in landen inderdaad waar het economisch moeilijk gaat, inderdaad zoals Italië, maar ook nog wel Amerika en bij ons nu, um, leidt een moeilijke economische situatie ook al snel tot een uh, politieke impasse en dat versterkt elkaar enorm. En na een vrij rustige zomer lijkt het wel een beetje op dat we daar nu weer heel hard tegenaan aan het lopen zijn. Uh, het kan allemaal nu nog goed komen, maar deze voortekenen zijn natuurlijk niet erg, uh, erg gunstig in dat opzicht. Ja, en we zullen natuurlijk ook weer standpunten moeten gaan vormen tegenover de EU. Want Italië uh, staat ook niet bepaald goed ervoor. Um, en dus moeten we straks ook weer gewoon naar de EU toe, naar Brussel toe, met één standpunt. Ja, dat is zeker waar. Nou, Italië is het, sterker nog, het is het land met de grootste staat momenteel. En ook andere landen, zoals Griekenland, uh, die staan ook weer in de rij om, uh, om uh, ja, aan te kloppen bij de EU om meer geld. Terwijl we juist deze week hebben gehoord dat we al 201 miljard... Gerand staan, waarvoor we niet eens weten wat het precies allemaal voorstelt. Dus uh, uh, nadat we onze eigen begroting hebben gekregen... moeten we eens kijken hoeveel we nog willen uittrekken voor dat soort begrotingen. Hm. Dat is zeker een, een nieuw pijnpunt wat in Europa kan uh, gaan ontwikkelen. De komende maanden, dat we ook al de bankenunie en andere grote Europese problemen... ook echt voor de deur staan. Maar dus gaan het wordt we... geen gezellig najaar. Maar, maar gaan we er nog uitkomen? Ik las net een paar reacties uh, van teleurgestelde CDA'ers, D66'ers, GroenLinks'ers... die allemaal zeggen, ja, er is zo weinig ruimte. Ik weet niet of we hier nog wel uit gaan komen. En wat je dan hebt is een politieke crisis... Want dan is er niet een meerderheid in de Eerste Kamer. En dan ga je toch misschien zelfs al denken aan nieuwe verkiezingen. Ik zou niet te snel doen denken. Hè. Op een gegeven moment dachten we ook... Nou, met Katshuis gaat het lukken, te klapt het alsnog. En uh, het zou niet aan de oppositie zijn om nu te staan juichen... als we 100 miljoen ergens voor een van de plannetjes krijgen toebedeeld. Dus ik zou daar nog niet al te somber over zijn... Um, laten we de komende dagen Moeten we echt even zien hoe dat loopt het, het kan nog uh, in één keer op, Tot alle korte heel akkoord slijden. Dan hebben we volgende week gewoon brave financiële beschouwingen Waar we met alle uit gaan komen Vooralsnog Laten we niet sommer zijn over Nederland Want de economie gaat nog goed We hebben nog uh, pluspunten en uh, de politiek uh, is nog bezig om te kijken of we ons eruit kunnen redden. Maar de komende dagen worden wel spannend. Ja, en misschien redt Italië het ook nog wel. Die zijn altijd, altijd <laughs> ja, laatst, ja, het op is, het laatste moment zijn die altijd erg Italiën sterk de Italianen. Ja. Met een soort Europese swalbe. Ja, precies. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel in ieder geval uh, voor je toelichting. Lies Witteman, politiek verslaggever van WNL. Ja hoor, Zijn we er eindelijk een klein beetje uit over de Vira is er weer opschudding in Treinenland. Er is namelijk een SP Tweede Kamerlid dat af wil van de klasse. Daar gaan we het zo meteen over hebben in uh, Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. Tienduizenden ZZP'ers hebben de petitie ondertekend die strijdt tegen de bezuinigingen op de zelfstandige aftrek. Vandaag is die petitie overhandigd aan de partijen D66 en het CDA. Dat is gedaan door de directeur van ZZP Nederland, Johan Marek en hem hebben aan de lijn. Wat was, het no was het nodig om een petitie te starten tegen de bezuinigingen? Ja, het, het, het, was, het was zeker nodig. De regering denkt dat ze gewoon 300 miljoen... inmiddels 500 miljoen moeten weghalen bij de ZZP'ers... Die gewoon, ja, er wordt ook een ZZP-boete genoemd en ja, dat is, uh, betekent dubbel inleven voor de ZZP'ers. Ze moeten dat gaan doen als, uh, als zelfstandigen en wat ze daarvan overhouden... moeten ze de privépersoon nog een keer een deel van neerleven, zoals ieder Nederlander. Dus wij vonden dat wel heel erg nodig. Dat gaat even heel snel, meneer Mark. Wat zijn precies de maatregelen die, als de plannen uh, doorgevoerd worden... zoals ze nu liggen, voor ZZP'ers uh, gaan plaatsvinden? In ieder geval wat in de regeringsnota is aangekondigd, dat er in eerste instantie 500 miljoen moest worden bezuinigd op de ondernemersaftrekposten. En dat zou volgens sommige ingewijden zou het neerkomen op het schrappen van een zelfstandige aftrek. En dat is een aftrekpost van nou, een dik 7000 euro voor de zelfstandigen. En dat is best een hoop geld. Maar hoe kom je dan bij boete? Want dit is in principe alleen een gebrek aan aftrekken. Ja, we kunnen niet ontdekken waarvoor dat nu eigenlijk bedoeld zou moeten zijn. En ja. uh, ook in de politiek wordt er al gesproken over een ZZP-boete. En uh, ja, dat is een beetje een op zichzelfstaand verhaal geworden. Maar, uh, in theorie de, uh, is het geen boete. Men kan niet eigenlijk ontdekken waarom die zelfstandig nu zou moeten verdwijnen. Nou, hij werd uh, dus ontvangen door Pechtold van, van D66 en Buma van CDA. Hoe werd hij ontvangen? Ja, eigenlijk heel goed. Dat, uh, dat vielen ze eigenlijk heel erg mee. Want uh, de beide mensen reageerden eigenlijk heel positief op. Uh, meneer Buma zei heel treffend dat we eigenlijk eens moesten stoppen met het ouderwetse klassieke denken van werkgevers en werknemers... Dat ZZP is ook in economie een hele belangrijke rol spelen. En dat het CDA en D66 overigens ook. Eh, daar erg voor openstaan om dan met ons verder naar overleg over te gaan. Ja, nu um, hebben zij een luisterend oor geboden. Maar zij maken niet de dienst uit in Nederland op dit moment. Dat zijn VVD en de PvdA. Had u het niet beter bij hun kunnen neerleggen dit? Zij, ja, we, zij dat, willen die zelfstandige en, aftrekken. En twee, ja, ik vind het wel leuk. Er zijn twee dingen. Uh, ten eerste heeft is onze regering niet, niet de, de macht om alles zelf te bepalen. Dat hebben we ook uh, gisteravond op. TV gezien dat ze dat gewoon niet zelf kunnen hebben dus de steun nodig van oppositiepartijen en het zal een samenwerking tussen de beide verhalen moeten zijn denk ik. Maar het feit blijft dat zij met het met deze plannen gekomen zijn en nu hen op andere gedachten moet brengen. Of, dus of heeft u dat al opgegeven? En ook achter de schermen hebben we al overleg met uh, mensen uit de Tweede Kamer. Ook van de regeringspartijen. En ja, er zijn er best wel een aantal bij. Die zeggen, ja, zo'n vaart moet het allemaal niet gaan lopen. En zo zal het allemaal wel niet gaan. En uh, sinds wij de protestactie hebben opgezet. Dat vind ik wel mooi. In eerste instantie werd er gesproken over 500 miljoen. Uh, toen die protesten toch een wat fel op gang kwamen. Dus er zaten 30.000, 40 40.000 uh, ZZP's die getekend hadden. Ja, toen ging men terug naar 300 miljoen. En nou, inmiddels hebben we 66.000 mensen. Getekend en we aangeboden vandaag. En vanavond, uh, gisteravond, las ik al dat er inderdaad dat er nu al naar 250 miljoen terug kan. Dus er zit blijkbaar wel ruimte in. Men heeft er ook nog geen oplossing voor waar men nou precies. Op wil gaan bezuinigen op de Maar um, de zelfstandige aftrek is natuurlijk een middel geweest um, voor mensen om um, um, aan te moedigen om een eigen bedrijf te beginnen. Ja. Dat, dat nodigt uit om een eigen bedrijf te beginnen. Valt het ja. u niet tegen van een ondernemende partij als de VVD, vooral, dat ze uh, hier nu aan willen morrelen? Ja, dat, dat zou me tegenvallen van de VVD, het zou me tegenvallen van een PvdA, die, uh, die met name de mensen graag aan het werk willen helpen. Misschien en, zelfs in die tijd. Eh, nou, ook wel als zelfstandig aan het werk willen helpen. Dat heeft de overheid natuurlijk de laatste jaren verschrikkelijk veel hun best gedaan om die mensen gewoon als zelfstandig gewoon weer door te laten gaan. Dat ja. is ze ook redelijk gelukt. dat zijn 800.000 in Nederland. En nu wil men gewoon ze dubbel straffen. En vandaar die naam boete daar misschien wel vandaan komt. Nu wil ze me dubbel gaan afstraffen door die afstrikpost weer te gaan strappen. En dat in een tijd dat heel veel mensen een, een baan verliezen en een eigen bedrijfje beginnen als ZZP'er verder gaan. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat als je baan verliest dat je direct maar ZZP'er moet gaan wonen Je moet wel rekening houden dat uh, rekening uh, voor eigen risico... Uh, mm -hmm. ...zaken moet gaan doen. Er wel een behoorlijk risico mee. Ja, zeker nu. Met een nieuwe maatregel. Er is een uitkering op uh, ziekte... Uh, Arbeidsongeschiktheid is een moeilijk verhaal... voor, ...zeker voor de oudere zelfstandigen. Dus er zijn best wel wat haken en ogen zitten aan ondernemerschap. Ja. Maar Dat... als je het... Uh, een beetje succesvol doet en als je een beetje je stinkende de beste op doet, want het is wel keihard werken, dan kan het ook heel erg leuk zijn. Ondernemen is gewoon leuk. Aan welke kant van de zzp er sector wordt nu het hardste, worden ze het hardst geraakt? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de ZZP'ers inderdaad die in de bouw bijvoorbeeld hun, ba hun baan verliezen. Dat zijn de stucadoors, dat zijn de bekende verhalen, de mensen die die de badkamers zetten, de loodgieters. Die gaan dan vervolgens voor zichzelf in hun eentje verder. Ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel zo iemand kent. Maar je hebt ook die kleine uh, creatieve en eenzame ondernemers. Uh, Alleenstaande ondernemers. Bij, aan welke kant komen deze klappen uit nou het hart staan, volgens u? Ja, alleenstaand en eenzaam. En dat soort, we moeten we niet al te zware bedrijven horen. Die mensen zijn zeer tevreden met wat ze doen. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk wel sectoren aan ja, bouwen. Ja, dan hebben het echt over de nieuwbouwsector. Die is de afgelopen jaren behoorlijk getroffen door de recessie. En de ZZP'ers, die ook toen al in de bouw werkten. Ja, die hebben het, als ze dat nog zouden doen, gewoon best wel heel erg moeilijk. Gelukkig en dan zien we dat er dat mensen toch een beetje ondernemend daarin zijn... ...dat ze hun werkterrein gewoon verplaatst hebben. Dat ze dus in de particuliere sector veel meer kunnen gaan doen eigenlijk. Maar ook daar wordt het wel wat moeilijker. Maar er zijn ook andere vakken, inderdaad de creatieven, de vormgevers, de reclame mensen... ...maar ook de ICT'ers, mensen mm -hmm. in de zorg. Ja, volgens mij kun je geen beroep opnoemen, maar het is wel een zzp'er werkzaam. Dat is waar, en maar hun arbeids- zijn iets minder duur bijvoorbeeld. Ja, als je een licht beroep hebt, als je wat dicht werk doet, dan heb je een beduidend lagere uh, kosten voor je verzekering dan als je gewoon uh, tegelzetter bent of, uh, of stukadoor of iets van dat. Mm -hmm. En als je ouder bent, geldt het, het verhaal nog een keer. En sterker nog, en daar willen we iets aan doen, daar hebben we net ook al gesproken. Uh, mm -hmm. De oudere mensen kunnen niet eens verzekerd worden. Als je 55 jaar of ouder bent, dan kun je geen arbeidsomstukkenaardverzekering meer krijgen. Sterker nog, als je dat hebt, uh, op 55 stopt je gewoon voor de zware beroepen. Ja, ja dan zou je vervolgens uh, je eigen pensioen al hebben moeten opgebouwd, anders lukt het niet meer. Eh, 65.000 mensen staan achter u en 66 zelfs, zei u ze juist. En toch lijkt u mij behoorlijk sceptisch of het goed afloopt. Is dat niet waar? Nou ja, Misschien ben ik daar benuchtere de Groningen voor, zeker op dit tijdstip. Maar, eh, zien is geloven. maar ik, ik denk wel dat we de goede kant op gaan mee. Men heeft toch wel een beetje, een beetje begrepen dat, dat je deze mensen... Het zijn, je hebt wel over 800.000 mensen niet zomaar even aan de kant kunt duwen. Nou, dat doen we gewoon. Ja. U zei net, eh, ondernemen is leuk, maar zo wordt het toch een stok minder leuk, lijkt me. Eh, meneer Marink, eh, directeur ZZP Nederland, dank u wel eh, voor uw toelichting in deze uitzending. Graag gedaan. Thing that I see, I won't show high love and emotion And lastly I can't get over you You left your mark on me I won't show love. hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I An emotion endlessly, 'cause you're a good girl and you know it. You act so different around me, 'cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be, so just hold on, we're going home. Just hold on, we're going We're Going Home wordt de eerste echte grote wereldwijde hit... op alle radiostations voor Drake. En u hoorde misschien wel voor het eerst hierbij nog steeds wakker op Radio 1. In Politiek Den Haag waren vandaag de Kamerleden weer eens aan zet... in het wekelijkse vraaguurtje. Verslaggever Jesper Stoffelen volgde het weer op de voet. Zo zag hij D66-Kamerlid Pia Dijkstra minister Schippers naar de Kamer roepen over de lange wachttijden in de zorg. Volgens de norm mag die wachttijd vier weken zijn... maar soms wachten mensen nu wel vier maanden... En er zijn zelfs uitschieters waarbij patiënten een half jaar moeten wachten. Het gaat bijvoorbeeld om reumatologie, revalidatiegeneeskunde, oogheelkunde en pijnbestrijding. Voor deze vakgebieden zitten bijna twintig ziekenhuizen op een gemiddelde wachttijd van elf weken. En voorzitter, ik wil ook de minister vragen om dat zij toch in gesprek gaat met ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars over deze wachtlijstproblematiek. Bijvoorbeeld over betere bemiddeling naar zelfstandige behandelcentra. Maar waar Pia Dijkstra een antwoord hoopt te krijgen over het oplossen van de problematiek, daar geeft minister Schippers. Juist een antwoord over de vermijding van het probleem. Het is belangrijk om naar de wachttijden te kijken en de ontwikkeling ervan scherp in de gaten te houden. De sector heeft zelf normen afgesproken waarbinnen je geholpen moet kunnen worden. En van belang is dat patiënten binnen deze normen geholpen kunnen worden. Er zijn dus ziekenhuizen met lange wachttijden. De huidige acht weken die het Flevoziekenhuis meldt... is nog steeds vier weken boven de norm. Maar er zijn voor de patiënt gelukkig ook verschillende alternatieven... waar hij snel terecht kan. En zijn verzekeraar kan hem daarbij helpen. Er is aanbod genoeg. U had het over ouderdomstaar. Nou, Als er ergens veel aanbod is, dan is het op uh, oogheelkunde. Want daar zijn enorm veel ZBC's. Die ZBC's zijn in de rvm cijfers niet meegenomen. Dat is echt een omissie. De PvdA-fractie stelde ook een vraag over een vrijwel structureel probleem. Thiert van Dekken vertelt zelf waarover de vraag ging. Toezicht op de voedselveiligheid of beter het gebrek uh, eraan. Uh, het was de Tweede Kamer zelf uh, die daarvoor uh, waarschuwde. De paardenvleeskwestie, poepvlees, zou niet de laatste affaire worden... als het gaat om volksgezondheid en de productie uh, van ons voedsel kan de staatssecretar, staatssecretaris garanderen en de PvdA hecht daar zwaar aan... vanwege bijvoorbeeld de Q-coorts... Uh, kwestie dat volksgezondheid altijd boven handelsbelang gaat. De naar mijn idee liefste vrouw uit de Nederlandse politiek... Sharon Dijksma mocht antwoord komen geven als staatssecretaris. En zij kwam met een verrassend strijdend antwoord... om de veiligheid beter te garanderen. Ik wil u toezeggen om samen met mijn collega van VWS een plan van aanpak te sturen. Dat is niet binnen twee weken klaar. Dus daar hebben we wel minimaal een maand voor nodig. Waarbij we eigenlijk kijken naar de dienst... en daar ook een risicoanalyse maken van... waar hebben we nou nodig dat er beter toezicht komt. We moeten dan ook een handvat hebben... om de prioriteitsstelling binnen bijvoorbeeld het toezicht... en de NVWA op orde te hebben. En ook het versneld kunnen doorvoeren... van eerdere maatregelen die er al zijn. Maakt het dan uit of dat gebeurt onder leiding van EZ of TWS, Voorzitter, ik denk van niet, want voor het kabinet als geheel is voedselveiligheid... zoals dat hoort echt een prioriteit. En ik begrijp zelf ook niet dat je een tegenstelling zou kunnen zien tussen aan de ene kant... Het verhaal van het exportbelang en aan de andere kant de veiligheid. Want het is in ons belang dat die veiligheid niet ter discussie staat. U hoorde een verslag van Jesper Stoffelen. En zometeen hier bij ons live in de studio muziek van Einstein Barbie. Helemaal live. Geen verschil meer in klasse in de trein. Eerste en tweede klas gelijk. Hier pleit voor Shad Bashir van SP voor. Ja, geen goed idee volgens Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl. Meneer van Kuijeren, goedenacht. Goedenacht. Ja, waarom uh, is dit geen goed idee? Nou ja, mensen moeten gewoon de vrijheid hebben. Als uh, ze betalen ook voor de eerste klas meer. Uh, en dan is het ja het is ook handig om uh, bij langere afstandsreizen om gewoon wat meer service te hebben. Als je daarvoor wilt betalen, uh, dan is het belang, uh, dan is dat belangrijk. Je krijgt dan, uh, bij de eerste klas krijg je een, een bredere zitplek. Uh, je kan dan ook bijvoorbeeld elektriciteit krijgen. En ja, uh, dat zijn allemaal extra uh, services. En ja, uh, als je dat voor iedereen zou mogen doen, dan betekent het voor iedereen het kaartje duurder wordt. En dan is het mooi dat het een soort keuzemogelijkheid wordt... Voor, dat je daarvoor kan kiezen voor een goedkoper of een duurder kaartje. Ja. ja, maar je hebt het zelf al gezegd, Hildebrand... bij de langere afstanden, en die heb je in Nederland niet zoveel hè? Dat is inderdaad uh, waar. Uh, op zich is het wel, ben ik het wel mee eens dat de uh, stoptrein op dit moment... de eerste klas daar eigenlijk onvoldoende is. Daar zou je of de, uh, de kwaliteit moeten verhogen... of, de, uh, of we het daar eventueel kunnen afschaffen. Uh, maar uh, kijk... Uh, want daar is het nu al zo dat in sommige stoptreinen is de eerste klas en de tweede klas feitelijk hetzelfde... alleen de kleur stoelen is anders. Nou ja, uh, dat moet natuurlijk niet hetgene zijn waarvoor je extra betaalt. Uh, maar je hebt, ja, je hebt genoeg, genoeg intercity's uh, die je wel in wat langere afstanden afleggen. Uh, het is waar, niet zo lang als uh, in Frankrijk of Duitsland... maar je kan ook hier van Rotterdam naar Groningen... of van Amsterdam naar uh, Maastricht. Ja, is het dan misschien dat de naam gewoon een beetje verkeerd gekozen is? Ik bedoel, het idee eerste en tweede klasse eh, duidt er een beetje op dat, dat je als je tweede klasse reist een minder persoon bent of zo, tenminste. Het, ja. U zegt het is meer een keuzemogelijkheid, maar zo wordt het niet helemaal neergezet. Nou, ja, dus, het wordt, om dat opeens anders te gaan noemen, ja, het wordt overal in de, heel Europa wordt het vaak uh, eerste en tweede klasse uh, genoemd en enkele keer uitgezonderd. Uh, ja, uh, en de vliegtuigen heb je ook e economy class en uh, business class. Ja. ja, je moet er toch een naam geven. Als ik tweede klas reis, voel ik me niet uh, uh, nou. een tweede rangs uh, reiziger of iets snapt... Ik weet niet of andere mensen daar last van hebben, maar. U snapt niet waar Farsat-Bashir een probleem van maakt. Het gaat natuurlijk niet over luxere plekken mogen zijn in de trein, maar meer volgens mij ook het idee eerste klas en tweede klas. Nee. Uh... Ik, ik snap dat pro uh, probleem inderdaad niet. Het lijkt me gewoon prima dat mensen dat kunnen, kunnen kiezen. En um, ja, op zich heeft NS gewoon die vrijheid en dat vind ik ook prima. Kijk, als NS zegt van, goh, het is niet rendabel om een eerste klas uh, uh, te hebben... Dan, uh, dan, mm -hmm. dan is dat een heel ander verhaal. Maar als het nu gewoon uh, is, die keuzevrijheid uh, is gewoon prima om te hebben. En dan zorgt het er gewoon misschien ook nog voor dat... Uh, ja, voor, als het ook nog voor extra winst voor NS zorgt... dan kan het alleen maar ten gunste komen van... Uh, van, uh, van, het, van, het, uh, ...van het treinverkeer. Ja, dus dat en ze, ze kunnen het misschien nog een stukje comfortabeler maken. Je bent van treinreiziger.nl. Uh, dus ik neem aan, je weet wat van treinen. Internationaal, wat speelt er? Uh, wat zouden we voor eisenlijstje kunnen neerleggen bij RNS als het gaat om luxe in de eerste klas? Nou, kijk, Er zijn een aantal leuke, leuke voorbeelden in het buitenland, maar ik moet er heel erg bij zeggen dat het voor Nederland een, ja, misschien toch wel een brug te ver gaat. Maar als je mm -hmm. bijvoorbeeld in de Thalys in de eerste klas reist, krijg je een uh, gratis kleine maaltijd uh, aangeboden. Ja. Uh, in, de, uh, in Italië ben ik er nog de Hogesnijst mee geweest en dan werd je bagage aangepakt en uh, in, in de trein uh, geplaatst. Um, in Duitsland nou ja, krijg je goed, een krantje? Uh, uh, in, in Italie en ook in, uh, in de ICE krijg je gratis krant nog in de, ja. uh, in de trein. Dat zijn wel extra services. Uh, maar ja, goed, om, om dan inderdaad in Nederland en uh, uh, in de Intercity... En, uh, maaltijd te gaan serveren, is misschien wat uh, te veel. Ja, want, uh, in uh, in Groot-Brittannië een kopje koffie. Moet je wel zeggen dat er geen melk in wil. En, ook geen de, en hè, dat doen ze in je thee ook ja, nog. Maar in ja. principe krijg je dat er allemaal netjes bij. Ja, nou precies. Dus dat is wel extra... Ik kan me wel voorstellen dat ze zoiets wel zouden introduceren. Misschien niet per se in de trein. Maar stel je voor dat je bij, je uh, bij de eerste klas uh, gaat of abonnement een tegoedbon krijgt waar je op het station een kopje koffie kan halen of een krantje kan halen. Ja, dat zou ook een oplossing zijn. Want in Nederland heb je natuurlijk een heel veel treinen, überhaupt geen catering aan boord, maar je kan er ook op andere manieren kijken hoe je die service kan, kan bieden als je dan toch extra betaalt. Nou ja, dan kan je kan je dan ook wel dat eurotje meenemen in de prijs voor voor, voor de koffie van. Want... Dat, ja. uh, dat nou. lijkt me wel een goed idee om daar eigenlijk op die manier toch nog iets extra's uit te halen. Goed, hebben we dat probleem even afgevinkt. VVD en ChristenUnie pleiten verder om een einde te maken aan het aparte in- en uitcheck per vervoerder. Uh, daar zijn reizigers vast wel blij mee, toch? Ja, ja, ja. Die, die wachten er al jaren op. En ik vrees eigenlijk ook nog dat ze nog een paar jaar erop mogen blijven wachten. Dus dat is een beetje het uh, vervelende met dat, uh, met dat verhaal. Dat ja reisorganisaties pleiten er al jaren voor. En ja, nu gaan de vervoerders daar eens even over hebben. Of ze uh, gaan dan eens een test doen. En uh, dan gaan ze in, uh, volgend jaar gaan ze eens een beetje kijken, gaan ze daar een besluit overnemen. En als er dan een besluit over komt, dan is het op z'n nog twee, drie jaar uh, duurt het voordat het dan ook daadwerkelijk zo is. Dus ja, het is nog wel erg ver weg. Maar ik, ik hoop inderdaad dat het uh, uh, snel dichterbij wordt en dat ik verrast ga worden. <lacht> Laten we dat we voor ons ook als. Um... ...als reizigers heel erg hopen, want het is echt heel erg irritant. En als laatste, dat, dat vraag ik me nog altijd af... Um, uh, ...het gerucht gaat altijd als de treinen heel druk zijn... ...dat je dan met je tweede klaskaartje in de eerste klas mag zitten. Is dat nou zo of niet? Nee, dat mag, dat mag in principe niet. Tenzij de conducteur het eh, omroept, het, dat, uh, dan, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar in beginsel is je, het is een beetje lullig, maar het is je uh, treinkaartje een vervoersbewijs en heb je daarmee geen zitplaatsgarantie. Uh. Uh, alleen als de conducteur dat is echt omroept, nou excuses voor het ongemak, u mag nu vanwege de drukte plaatsnemen in de eerste klas, dan mag het wel, maar... In het beginsel mag dat niet. Ik ga niemand erop aanspreken, want dat zou erg bedreigend overkomen... als opeens dertig mensen moet gaan vertellen dat ze niet mogen zitten. Ja, nee, ja dat, <laughs> uh, dat, uh, dat moet je ook vooral aan de conducteur overlaten. <laughs> okay. Ga ik doen. Hildebrand van Kuieren van treinreiziger.nl. Dank u wel. Ja. Gedaan. En daarmee is het 1 voor half drie geworden hier in de studio bij Nog Steeds Wakker. En zijn er ondertussen na al die telefoontjes ook wat mensen ja. bij ons in de studio gekropen? Nou. Vijf. Vijf, zes eigenlijk. Want maar er is ook nog een manager benen. bij. Het gaat om de band Einstein Barbie. Stella, jij bent de zangeres. wel Leuk dat je er bent. ja Dat jullie er vind zijn. Ik, ja, vind ik ook. Ja, alleen dat ik er ben. Hè. De rest is echt <laughs> nee. gewoon overbodig. Is dat zo? Nee. Nee, toch? Maar Einstein Barbie is wel een beetje jouw persoon, nietwaar? Nou, nee hoor. Dat, ik vind dat toch wel gewoon iedereen. Kijk. Ja. Dit jullie... programma kijkt terug op de dag die is geweest. Wat heb jij eigenlijk gedaan vandaag? Uh, wat heb ik ook allemaal gedaan vandaag? Gerepeteerd. Gezellig met de band en ruzie gemaakt. En, uh, Waarover ruzie gemaakt? Uh, dat doen we altijd. Dat vinden ja. we gezellig. Dat is, dat is goed voor het creatieve maar proces. Zullen jullie elkaar elke dag dan? Iedere dag. We wonen bij elkaar in huis. En we, nee hoor, een geintje. Maar we hebben toevallig vandaag ook repetitie. Dus dat was wel grappig. En verder heb ik vandaag een... Uh, ik schrijf ook voor een site, dus daar was ik mee bezig. Om uh, een stuk daarvoor te schrijven. Mhm. Mm en wat hebben we nog meer gedaan? Gegeten, naar de wc geweest. Ajie. Ajie. Nog een beetje geslapen voordat je hier kwam? Nee. Kijk, dat is ook niemand, niemand, uh, niemand geslapen? Nee. Kijk, oké. Okay. We wij zitten het allemaal het nog steeds ook wakker. niet, toch? Nee. Ja. Nee, dit programma heet nog steeds wakker wij zijn precies, nog steeds wakker. Precies als dat. Als wij hebben we al nog, niet nog steeds wakker zijn, dan kunnen we net zo goed stoppen met het programma. Dan hoeven we het programma ook niet zo te noemen. Nee. Maar nou, we hebben het ook gewoon heel letterlijk genomen. En nou ja. houden wij ons van. Nou, heel aan. goed. Ja. Jullie waren net druk aan het overleggen welk nummer jullie als eerste gingen. Zijn jullie Een ja. beetje uit. Ja, we zijn Welke? een beetje uit. Welke? Trip. Trip, toch? Trip? Ja, toch trip. Unaniem door jou besloten, volgens mij. Ja, ja. heel goed. Lekker. Dan ben je een frontman. Die Vrouw. gaat u zometeen zeker weten ja. horen. Maar eerst is Vira Simons aangeschoven voor. Het nieuwsminuutje. Ja, goeienacht. Er is een melding van een brand in Enschede bij Multifly. Naast brandweer zijn inmiddels ook ambulances ingezet. Het zou gaan om een grote brand. Ooggetuigen kunnen zich melden op het nummer 0800-1121, als u iets gezien heeft. De Griekse premier zei dat hij verschillende mogelijkheden zag... om de staatsschuld tot een duurzaam niveau te krijgen. Hij sprak in Washington met het hoofd van het IMF. Verlengen van de looptijd van een deel van de Griekse schuld... of het verlagen van de rente zou niet ter sprake zijn gekomen. En dan sluit ik af met goed nieuws. In de London Zoo is voor het eerst in 17 jaar een Sumatraanse tijgerwelp geboren. Was te zien op verborgen camera's in het hok. Die waren er geplaatst omdat de moeder van het jong goed in de gaten moest worden gehouden... maar niet gestoord kon worden tijdens haar zwangerschap. De naam en het geslacht zijn nog niet bekendgemaakt. Dankjewel Vera Simons. Zometeen dan gaan we het hierin nog steeds wakker hebben over Google Play. Het is namelijk nieuwe Spotify. En Spotify was dan weer het nieuwe YouTube. En in ieder geval iets met muziek en Google. En heel interessant. Nou, so. nu ben ik benieuwd. Eerst <laughs> muziek live bij ons in de studio. En die komt natuurlijk dus van Einstein Barbie. We hebben het net beloofd, te gaan een liedje Trip voor ons spelen. Take it away. Paint my lips, <middels> a rainbow on your What a color kisses, baby, what a turn on this is Paint my lips cause a rainbow on your cheeks. What a color kisses, baby, what a turn on this is turn out to be you summer me. Motion caught you, sparkle my eyes. You baby blew my sky, sky high, baby. You sugar moon my night, You shouldn't stop my kisses, baby. What a time on this has turned out to be. You summer me, you summer me. My thoughts from clouds, you let my voice out loud And I pain, and I pain, and I pain, and I pain Stukje beleving zo. in de Studio Trip van Einstein, Barbie. Daar zaten ze zelf ook echt helemaal in, in die trip volgens mij. Ik, ja, ik zag de ogen oh. gesloten. En dat, uh, dat zegt dat het was, vind ik. Ja. En dan is het s'nachts, maar dan uh, ga je toch helemaal op in die muziek. Het is mooi, ze zijn hier nog tot vier uur in de studio bij ons hierbij. Yay. Nog Steeds Wakker, op Radio 1. Uh, zo, dat zometeen, dus nu eerst Spotify, iTunes en sinds, sinds vandaag ook Google Play. Weer een alternatief om muziek te luisteren. Maar wat moeten we ons hier dan bij voorstellen? We vragen het aan Daniel Verlaan van Android Planet. Goedenacht. Goeiedag. En wat is Google Play nou precies? Um, Google, Play is een, um, um, ja, Google Play is een soort van een, een winkel waar Google al hun producten uh, probeert aan te prijzen. Daar kunnen apps zijn, en, uh, boeken zijn, films en series en nu ook muziek. Um, uh, muziek is een van de eerste content uh, die in Nederland wordt aangeboden door Google. Samen met boeken die al een paar weken geleden ook voor het eerst zijn aangekondigd. En in feite kun je de muziek kopen, maar ook muziek streamen zoals we van Spotify kennen. Ja, maar Spotify is inmiddels ingeburgd en hartstikke populair. Dus moeten we nu massaal weer overstappen? <laughs> dat zou ik vooral niet doen. Um, uh, Spotify is niet voor niet uh, heel erg populair. Uh, wat Google eigenlijk probeert te doen is... zij willen um, uh, op elk Android-toestel, maar ook op alle andere toestellen bijna... willen zij gewoon hun eigen content beschikbaar maken. Want daar verdienen ze dat natuurlijk. En uh, Google Play Music is daar één van de voorbeelden van. En um, uh, zij willen eigenlijk de concurrentie inderdaad aangaan met Spotify. Maar Spotify is op dit moment eigenlijk al veel groter. Um, uh, heeft een betere muziekbibliotheek. En ook voornamelijk veel betere ondersteuning van verschillende apparaten. En dat is een beetje waar Google nog gewoon een beetje mist op dit moment. Het klinkt een beetje alsof het van alles een klein beetje is en dus eigenlijk van alles ook helemaal niks. Uh, dat valt me mee. Er zijn een paar hele grote voordelen aan Google Play Music. Uh, zo mag je bijvoorbeeld de dienst op heel veel verschillende apparaten uh, installeren... ...waardoor je dus bijvoorbeeld uh, jij en bijvoorbeeld ook je vriendin samen tegelijkertijd op je Android-toestel naar uh, uh, muziek kunnen luisteren. Dat kan bijvoorbeeld bij Spotify niet. En wat ook nog een heel mooi voordeel is, is dat er een webinterface is van uh, Google Play Music. Dat heeft Spotify overigens ook, maar deze zit helemaal ingebakken in de browser... ...waardoor je dus eigenlijk nooit een programma hoeft te installeren en hem eigenlijk op elke computer kan draaien... Wanneer wil. En dat, dat is inderdaad een hele fijne... Maar gevolgd. dat kan bijvoorbeeld met Deezer ook, hè? Ja, Deezer ook. Deezer is dan weer een heel ander voorbeeld. Um, Deezer is eigenlijk... Vergeleken met Google Play Music en Spotify, een, een wat kleinere kandidaat, vooral. Mm -hmm. De grote, zeg maar, de, de, de, het zijn eigenlijk vooral Google Play Music en Spotify, waar ik nu om draait vanwege de muziekbibliotheek. Want die is gewoon bijna 20 miljoen nummers. En dat is echt wel vrij veel. En uh, hoe doet het op een Mac? Want Mac is natuurlijk inmiddels uh, de meest belangrijke als het gaat om bijvoorbeeld de tablets. Uh, werkt het ook allemaal op een Mac? Um, uh, nu nog niet. Uh, dat, dat is een beetje het ding. Um, uh, het is zo dat, dat um, Google natuurlijk eerst hun product gaat verkopen op Apple. te stellen. Dat lijkt uh, heel logisch ook vanuit hun oogpunt, omdat dat eigenlijk hun eigen platform voortrek is. Um, uh, er zullen waarschijnlijk wel iOS-apps komen. Google is niet zo um, uh, zeg maar eigenwijs als Apple misschien, dat zij geen uh, diensten voor Apple uitbrengen. Dus er komen nog wel apps voor Google Play Music, um, ook voor iOS. Dat, dat kan eigenlijk niet anders als Google... hun het wil verkopen. Maar wanneer dat gebeurt, is, is nog maar de vraag. Uh, hij is in Amerika al een tijdje beschikbaar, hè? Google Play. Hoe valt hij daar? Um, daar gaat het heel goed. Um, daar is Google ook wat groter. Um, dat komt voornamelijk omdat films fysiek uh, en Vooral series ook daar mm -hmm. worden aangeboden. En die combinatie daarvan, dat maakt een heel interessant aanbod. We hebben natuurlijk Netflix hier, dat is ook een streamingdienst voor video. En dat bevalt opeens heel goed bij heel veel mensen. Je hoort er heel veel mensen heel positief over. Mm -hmm. En Google heeft dat al langer, veel langer in Amerika. En het fijne van uh, Google is dat zij heel veel verschillende diensten aanbieden. En dat allemaal op één soort ja, de cloud zetten. Waardoor je dus altijd met al je toestellen bij kan. En dat mist een beetje nog bij, bijvoorbeeld de Spotify en een Netflix en een dit en een dat. Ja, ja, dus je hebt ja. heel veel verschillende diensten. Ja, Daniel, ik voel me. Een beetje advocaat van de duivel hoor. Maar het kost 8 piek per maand. Uh, ja. Spotify was in eerste instantie gratis. Hè? Ik bedoel, uh, ja. je, je kon in ieder geval gratis instappen. Mensen gingen vervolgens wel een abonnement nemen. Maar ze begonnen gratis. Is dat niet uh, een achterstand? Dat is inderdaad. Het uh, is wel zo, je kunt een maand gratis proberen. Dat kan sowieso. Mm -hmm. Dan kost het per maand. Um, als je na 15 november registreert, dan is het gewoon euro eigenlijk hetzelfde als Spotify. En dat is een beetje het nadeel. Want Spotify kun je gewoon nog steeds gratis gebruiken, alleen met reclames tussen. En dat wil Google op de een of andere manier niet. En dat blijft een beetje vreemd. Want daar zit natuurlijk een heel mooi model Waardoor ja. je dus mensen, meer mensen kan aanspreken. Je kunt reclames verkopen. Die brengen lang niet zoveel op als de betaalde gebruikers. Maar het zorgt er wel voor dat mensen die jouw fijn gaan vinden, na, na, na een paar maanden bijvoorbeeld, dat ik toch die 15 euro gaan betalen. En dat, dat is gewoon in je eigen voet schiet eigenlijk van Google. Maar ze weten natuurlijk wel precies dan wat je, als, wat, je, wat je luistert, hè? Ze weten niet alleen waar ik naar zoek, maar ze weten ook precies wat ik luister. Ja, ja, dat, ja dat is inderdaad... En wat ik lees, dat weet, is dat ook geld ja, waard wordt waar gesteld. Eh, dat is het voordeel van Google, of het nadeel natuurlijk ook, eh, omdat alle producten daar... Vrijwel altijd gratis zijn. Een uh -huh. dekken, Gmail en Google Maps. ze moeten gewoon geld verdienen met advertenties. En hoe beter ze jou kennen, hoe meer een advertentie oplevert. En dat, dat klinkt een beetje cru, maar dat is al jaren zo. Ja, maar nou heeft Google natuurlijk een hele goede naam. Ze hebben ook een aantal zeer succesvolle producten. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook behoorlijk wat zaken geflopt de laatste tijd, de laatste jaren. Google Wave, Google Plus, dat gaat er voor geen meter eigenlijk? <laughs> Google Plus is het tweede grootste sociale netwerk van de hele wereld, dus dat valt op zich wel mee. Um, uh, daar wordt alleen uh, nog niet zo actief gebruikt bijvoorbeeld als een Facebook. Kijk. Facebook is daarin veel groter. Wave is inderdaad een grote mislukking, maar daaruit voort is Google Docs en daar uiteindelijk Google Drive ontstaan. Ja. Wat we allemaal kennen als een hele succesvolle belangrijke dienst. En ze hebben inderdaad nog een hele reeks andere dingen, maar het, het toont ook wel weer aan dat ze bezig zijn met, pro, met in ieder geval producten uit te brengen en soms hier en daar innoveren. En je ziet bijvoorbeeld bij een Google Maps een Gmail, en, en ook vooral een Google Drive of een Google Keep... wat net is, uh, uh -huh. wat net, zeg maar, is gelanceerd. Het zijn hele belangrijke diensten. Juist. Nou, Daniel, ik ben overuit uit dat jij er in ieder geval enthousiast over bent. <laughs> en je hebt mij ook een beetje aangestoken. En ik spreek je weer op uh, Google Plus dan. <laughs> nou, ook op Facebook kan het prima, ja, Oké, okay, prima. Even hey, wat rusten. Fijne. Dank je wel. Daniel Verlaan, was dat van Android Planner. Dank je wel weer. Um, uh, ondertussen is uh, de band Einstein Barber nog steeds bij ons in de studio. Volgens mij hartstikke gezellig nog. En je moet nog heel eventjes wachten als jullie het niet erg vinden. Nee, ze vindt het allemaal nee. prima. Het gaat allemaal hartstikke goed komen. Dat is zometeen prachtige muziek live hier in de studio van Radio 1. Eerste uh, Vera Simons. Die uh, uh, tussen al haar uh, bezigheden toch nog tijd heeft gevonden. Om alle televisiezenders van Nederland te kijken. Ja, ik En daarbuiten. Heb... Ja. Precies. Ik heb uh, voor nu eigenlijk mijn vier favoriete quotes van uh, voor, voor dit uurtje meegenomen. Ja, uh, geen voetbal gekeken toch? Nee, helaas. Ja, goed. Okay. Ja, ik heb niks ja, gemist. Mag je nu verder? Nee? Ja. oké. Okay. Okay. Ja. Uh, ja, alles in de gaten houden voor dit mediaoverzicht. Dat betekent ook dat alle versprekingen heel kinderachtig worden opgemerkt. En uit dit, fout, uit dit foutje van de prestatrice kunnen we wellicht concluderen dat ze ook naar de jeugd van tegenwoordig luistert. Maar eerst Jan Smit, de presentator, is drie maanden geleden geopereerd. Nadat er postaatkanker bij hem werd ontdekt. Zij ja, heel flauw, hè? Kanker. Ja, het, het, ik, het deed me inderdaad Sprake. gewoon denken aan de jeugd van tegenwoordig. Zeker. En ja. uh, ik weet niet wat jullie mening is over presentator John Williams. Ja, nee, eindbaas. Ja, maar hij laat zich bij een dubbeltje op zijn kant altijd van zijn gevoelige kant zien. Ja, hij vindt zichzelf een beetje een, een, een coach. En dan ja. liet hij ook vandaag weer uh, gegarandeerd een inspirerende pep talk aan mensen die in de schuld zitten, horen. Inderdaad, op dit moment ben je echt aangeschoot, wild gewoon. Ben je echt een hertje? Ja, want het, ja maar. Ja, het, het, het raakt je. Weet ik wel, maar. Potverdomme man. Ja, heel oh. veel. Hij legt ja, zijn hart en Williams, ziel erin, hè? Als John Williams Potverdomme man zegt, dan, nee, dan is het ook wel echt. Dan zo. wordt het ja. echt een serieuze business. Ik ben echt fan van John Williams. Hoor. Ik ben, ik ben heel erg fan van de babbelbox van Man bij Hond, uiteraard. En die vroegen vandaag aan mensen wanneer zij een kluns waren. Deze oudere mevrouw in scootmobiel kwam direct met een concreet voorbeeld. Ze waren bij ons in de straat aan het graven. Hadden daar een plank overheen gelegd. Ik dacht, kan ik dus makkelijk met mijn scootmobiel overheen? Ging natuurlijk veel te hard. Maakte een willie, kwam in het gat terecht. Met het gevolg een zes gekneusde ribben. Maar dat heb je wel een wielie gemaakt, zeggen ja. nou, oh, ze in de dus Ze vertelde ook wel stoer. Vind ik. Ja, ze, ze, ze zag ook stoer uit en uh, zo te zien heeft ze al die gekneusde hey. overliefd. Ik, ik, ik heb toevallig zie ik al uh, op het scherm staan wat we nu gaan krijgen. En daar staat het woord tieten bij. Ja, yes. dat Wordt komt leuk. omdat ik ben aangeschoven. Ja, tot slot in alle vroegte stond verslaggever Wiegert van onze collega's vandaag de dag bij Paleis Soesdijk. En ook al was het tv, hij wist de vrouw en zij zijde... alsnog beelden te omschrijven. De aftrap is deze ochtend bij Plein Soesdijk. En daar is ook onze slag even wiegen. Hemmer. wiegen, wat gaat daar allemaal gebeuren? Ja, heel veel. Goedemorgen, Merel. Ik sta hier en die vrouw gaat het allemaal uitleggen. Naast de vrouw met ongetwijfeld de mooiste titel van het land. Zij is directeur van het Nederlands Centrum voor Immaterieel Erfgoed. Ineke Strokke, goedemorgen. Zij zei titel? Hij zei titel. Nee, hij zei titel. Hij zei titel. Jammer man, ik begon met Merel Westrik. Ik denk het gaat over titel van Merel Westrik. Dat zou nog beter zijn geweest eigenlijk. Het is 14 voor 3 en we hebben het in ieder geval over titel gehad. Dankjewel ik Simons voor de mediaoverzicht. Um, hoe ga ik deze doen? Hoe ga ik ja, deze ik maar doen? Maar zeggen, ik doen meer tieten, nu, Tieten. Doe het maar gewoon. Nee, ga ik het doen? Ja. Nee hoor, ik ga de band aankondigen. Je gaat uh, Einstein Barbie spelen. Ja. Ja. ja. En gaan Tito. we dan weer wel Sh Tito. short shorten, shorter memory? Shorter memory. Kijk, oké, okay, nou, ik ben alweer. Vergeet, vergeet je Tieten niet. Hé, hey, hoppatee. <laughs> Live. Okay, it's alright. I don't have a beliefs. belief system to back this one up. Just missed it, can get more fucked Stop. up. Said I don't wanna listen. I'm not, not doing, doing this. And forgot my sentence, baby. So, so sentence me, or maybe just agree. My opinion is strong, though I don't know what's wrong anymore. I just walk through the door. Short term memories failing me, but not for long. Tomorrow, all oh, we'll will be gone. I try to get my point across about why I'm cross ah, Shimmy, shimmy, shake my words, they break up You sigh, yeah. I won't take no for an answer Just want you to answer me, this ain't a test I Forgot the question I just left with this feeling of righteousness Quite a mess, your guess is as good as mine Daughter, man, he's failing me, but not since long, it's just my reason's gone, and I'm trying to reason my way out of it, baby, I know you know how loud I get, just my luck, my thoughts got stuck. was great just the argument got in the way and halfway didn't know what to say like a building collapsing, I'm filled with this feeling perhaps it's, perhaps it's short-term memories left me baby it's long gone I thought I'd just go on and on and on to the bring of who's right or wrong Apologies yeah. for well, you me and me If I set up, remember I'd be lying. I'm tired of trying, but I'm still wide up. Can't stop. I feel like crying, and tomorrow I won't even know what I'm all about. And tomorrow I won't even know what I'm on about. It's gone and now, new day dawns, my minions. It's gone. One, two short term memory is uh, bij mij niet te uh, want ik wist nog dat hij zo heette en ik heb ervan genoten. Einstein Barbie was dit en uh, om het nog maar even duidelijk erbij te zeggen, het was live in de studio hier bij ja. Nog Steeds Wakker op Radio 1. En het is uh, bijna drie uur, maar na drie uur blijven ze hier ook nog gewoon zitten voor een uur. Dus... Ja. Geen reden om te slapen? Geen reden om Noord. te slapen. Uh, uh, ze liggen wakker in Amerika, denk ik. Want daar is het Amerikaanse congres gisteren uh, niet gelukt... om een akkoord te bereiken over de financiën van het land. Hoewel er lang werd onderhandeld, kwamen de twee partijen. Dus niet tot een akkoord. Doordat de deadline vanmorgen afliep... is er sprake van een zogeheten government shutdown. Ja, dat wil zeggen dat er allerlei, allerlei overheidsinstellingen dichtgaan... en dat vele honderdduizenden medewerkers met verlof worden gestuurd. Wouter Zantingen is onze correspondent in Washington D.C. Wouter, nacht. Goedenacht. Goedenacht. Hoe heb jij zelf concreet um, te maken gehad met de shutdown vandaag? Nou, ik heb daar zelf wel last van. Ik werk uh, zelf voor uh, uh, uh, de yeah, uh, overheid, uh, dus als contractor. Ja. En dat betekent dus dat uh, ja, wij dus, uh, ook geen geld krijgen, want de overheid heeft geen geld. En de overheid ligt stil. Dus dan ligt uh, bij ons ook het werk stil. Ja, dus uh, jij werkt bij een bedrijf dat door de overheid wordt ingehuurd, maar nu dus opeens niet meer. Dus van de een op de andere dag is dat nul. Van 100 naar nul. Ja, absoluut. Uh, en dat is natuurlijk uh, heel vervelend. Uh, ik bedoel, niet iedereen kan het uh, zich veroorlogen. Hè. Niet iedereen heeft genoeg op zijn spaarrekening. Veel mensen leven, zoals we dat hier zeggen, van paycheck naar paycheck. En uh, uh, ja, dat, uh, ja, dat kun je zwaar staan. Ja. Ja. Nou, nu hebben we er in Nederland best wat over gehoord, want het is natuurlijk wereldnieuws dit, maar misschien kun je het toch nog één keer uitleggen. Als er in Nederland een kabinet valt, is ongeveer altijd het eerste wat door iedereen gezegd wordt. We moeten wel doorregeren, we moeten wel zorgen dat de belangrijke dingen um, door blijven gaan. En dit Klinkt dan voor ons heel erg gek in te horen wat er in Amerika gebeurt. Ja, als je objectief wilt blijven... dan moet je gewoon wel zeggen dat het eigenlijk te maken heeft... met de radicalisering van de Republikeinse partij. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd is eigenlijk een soort pingpongspelletje... tussen het Lagerhuis en het Senaat... en waarbij het Lagerhuis wordt gedomineerd door de Republikeinen... zeiden wij willen alleen maar een nieuw budget passeren... wij willen alleen maar een nieuwe begrotingswet aannemen... Als Obamacare, wat natuurlijk de belangrijkste best van Obama is... waar zijn naam ook aan verbonden is, waar zijn grote trots is... als dat wordt uh, afgeschaft of in ieder geval een paar geld voor wordt weggehaald. ja, en daar kunnen de, de democraten uh, gewoon niet mee akkoord gaan. Alleen om het feit dat daarmee een presidentwerking wordt ingezet. Want de republikeinen willen niet eens voor een jaar geld geven. Ze willen geld geven voor zes weken. En het probleem zou wel zijn dat we dan over zes weken er weer zouden zitten. En als de democraten het toegeven, dan denken van... ja, we zitten er ook zes weken, gaan ze proberen daar weer... Uh, ja, een slaatje uit te slaan. Nou, Obama heeft er vandaag ook gezegd, uh, uh, het is geen concessie aan mij, hè, oh. om aan mij te doen, om de overheid open te houden. En ja, vandaar zitten we nou in een shutdown, want beide Juist. partijen die hebben dus niet, uh, willen niet toegeven. En nog even die over die shutdown, hè, over die maatregel. Die is toch wel heel rigoureus. Dat kost toch ontzettend veel geld? Het kost ontzettend veel geld, dat is het, het frappante. Je zou denken dat de overheid stil ligt dat het dan geld uh, uh, zou besparen, maar er zitten heel veel kosten in. Uh, omdat ook heel veel overheid opeens geen geld weer kan uh, innemen. De Belastingdienst ligt stil. Mm -hmm. Allemaal overheidsdiensten die uh, voedselveiligheid controleren. Uh, zelfs de CDC, de Center for Disease Control... die zich bezighoudt gaat met besmettelijke ziektes. The National Institute of Health, dat uh, bijvoorbeeld belangrijk kankeronderzoek doet. Dat, alles ligt gewoon stil en het is natuurlijk gewoon een, een blamage van het land. Ja, nou is er bij bijvoorbeeld een staking in Nederland... al heel snel te horen dat dan de stakers ook uh, de maatschappij duperen. Je zou nu kunnen zeggen dat het niet, want het is geen staking... dat uh, niet de stakers, in dit geval dus uh, de maatschappij duperen... maar dat het de republikeinen zijn. Krijgen zij die blaam misschien ook wel van een eigen minder radicale achterban? Ja, dat krijgen ze wel. Maar die, uh, de minder radicale achterbank, uh, die uh, trouwens steeds kleiner aan het worden is... Uh, die is uh, bang om, om zich nog te veel uit te spreken. En dat heeft ermee te maken dat steeds als een uh, ja, gematigde zich uh, uh, uitspreekt tegen wat er aan nu aan gebeurt. Mm -hmm. Dan wordt er gezegd dat ze gaan proberen om hem te vervangen met een uh, stengere uh, Republikein tijdens de volgende verkiezingen. Yeah. De, uh, in 2010 zijn alle districtjes opnieuw ingericht in Amerika. En eigenlijk zijn dus alle uh, ja, districten nu zo ingericht dat de, de Republikeinen allemaal hele veilige zeteltjes hebben. Dus het enige risico wat ze hebben is aan de rechterkant. Dus ze loopt veel meer risico met uh, compromissen sluiten dan uh, eigenlijk uh, naar rechts op te schuiven. En dat is eigenlijk wat je nu ziet. Is dit nou eigenlijk dus uh, rechtstreeks toe te schuiven aan een uh, politieke poli polarisering in Amerika? Uh, ja, dat is absoluut een polarisering. Maar je moet gewoon wel eerlijk zijn dat het echt een polarisering is aan de rechterkant. En uh, uh, de, de, de, de, de democratie is eigenlijk best wel, ook wel naar het midden opgeschoven zelf. Maar de rechterkant dus is behoorlijk geradicaliseerd. Dus natuurlijk, uh, ja, het werkte eerst heel erg in hun voordeel. Ze kregen opeens meer stemmen in de, de Republikeinen Ze dachten nou, dat het een fijne strategie was om het populisme te gebruiken. Maar nu is dus het populisme uh, ja, zo uit de hand gelopen dat het de partij over heeft genomen. Ja, dan is natuurlijk uiteindelijk nog de vraag die vooral in Nederland denk ik, heel erg is. Hoe kan het zo zijn dat ze zoveel macht hebben in het parlement dat je alles stil kan leggen? Alles. Ja, dat heeft ermee te maken omdat ze dingen durven te doen die nog nooit eigenlijk iemand heeft echt durven hmm. te doen. Slecht een paar keer een schinesisteerde gebeurd, maar dat was dan wel weer redelijk snel opgelost. Maar ja, de Republikeinen die, uh, die, die, die, die, hebben, die leven in een soort, soort aparte eigen wereld nu. En daarin durfden ze dan te zeggen dat Obamacare zo slecht is een zo zo'n bizarre wet is. En dat dat zoveel schade gaat doen aan banen en dat het eigenlijk het einde van het land betekent. Omdat uh, vanaf Obamacare is Amerika Europees. Dat, uh, ja, dat het alles uh, geoorlogd is om het te stoppen wordt Zoveel vergelijkingen gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Het is gewoon heel bizar. Je woont in een ja, raar het is, land, het is, Wouter. Ja, het is, het is wel een beetje vreemd allemaal. Doe voorzichtig aan daar, Wouter. Hartstikke bedankt voor je toelichting daar vandaan. En ik hoop dat je snel weer aan het werk kan. Ja, dankjewel. Ze hebben elkaar na drie jaar nog altijd niet gesproken. Hij heeft haar al lang gezien, maar zij heeft zich weggestoken. Alleen s'avonds in haar bed, mag samen denken en dan... heel stil en stiekem vuile dingen met hem doen. Ze hebben elkaar na drie jaar eindelijk gesproken. Hij heeft haar zijn kaartje met zijn nummer toegeschoven... Zij totaal gechoqueerd Heeft dat nummer geprobeerd Hij zegt hallo, maar zij legt neer Want dat mag niet daar is verboden Als je lief hebt, is het verboden Om een ander graag te zien Ik zie je graag, heeft ze gezegd En dan de horen neergelegd Ze heeft haar haren goed gelegd Zich op het bed gezet hij leest zijn glas in een teug, zijn hart dat bonst op de deur. Hij komt binnen, kijkt haar aan. Maar dat mag niet, dat is verboden. Als je lief hebt, is het verboden om een ander graag te zien. Maar dat mag niet, dat is verboden. Als je lief hebt, is het verboden om een ander graag te zien. Ooit hadden we nog een, een, een soort van tune. openingstune. Die had nou, zij even. ingezongen ja. van uh, Nog Steeds Wakker Nederland. Toen ja. heten we nog nog steeds wakker Nederland. Nu heet het tegenwoordig nog steeds wakker. En we zijn er elke dinsdag of woensdag nacht tussen twee en vier. En we heten nog steeds wakker omdat we terugkijken op een dag die geweest is. Omdat iemand die tussen twee en vier naar de radio luistert, Anne... over het algemeen nog steeds wakker is. Ja. En dat blijkt ook, want die mensen die hier in de studio zijn... die dus misschien ook normaal gesproken wel geluisterd hadden... die, die zijn ook nog steeds wakker. Die hebben niet geslapen. Nee. Allemaal. En ik zie achter, achter het glas zitten nog een mannetje of vijf, zes. Die hebben ook allemaal nog steeds niet geslapen. Nee. En daarom... Gaan we ons bezighouden met dingen die ik ons deze nacht bezighouden? En gaan we ook kijken straks in het uh, Weten of Vergeten over zich samen met de band, wat er nou zo belangrijk was aan 1 oktober ik, 2013. Ik heb zomaar het gevoel <lacht> dat daar een kleine persoonlijke frustratie van jou ook in zit. Nee, moet je. <lacht> ik, <lacht> je was, ik was net een. Probeer kwijt. het voetbal erbij te houden. Wat <lacht> zit hierin? Ah, natuurlijk zit het ja. erin. Ja, yes. We kunnen er nog uithalen. We kunnen er nog ja. uithalen. We gaan er gewoon niet meer over ja. beginnen. Verder gaan we het hebben over een spelletje... Uh, waarbij, je, waarbij je goed je frustraties kwijt kan. Grand Theft Auto. Uh, Grand Theft Auto, zeker. Ja, je ja, dat, goed je, je goed. kunt dat nu ook online spelen. En de Scheveningse Pier die staat te koop. En er is een man die hem wil kopen... Maar die mag hem niet kopen. Ja, en die ik, spreken we zo. Ja, die gaan we inderdaad zo meteen. Nou, is er een soort van reddingsplan? Ik ben afgelopen weekend nog in Scheveningen geweest. Ja? Het lag er echt ontzettend beroerd bij. Ik weet niet of je het gezien hebt. Je ziet wel eens wat foto's, maar als je echt loopt, dan is het echt treurig. Het is zo mooi daar, weet je, met het koerenhuis en alles. En dan die pie, het is geen gezicht. Je hoopt dat het gered wordt. Nou, misschien gaat het nog lukken. En uh, Vera, u hoorde ze net met het nieuwsminuutje in het mediaoverzicht. Die gaat de hele week eten. Maand. De hele maand. hele maand, sorry. Ja, ook de hele week dus eigenlijk. Ja. Maar ze heeft een overjaarkaart, maar geen geld. En dus gaat ze overal in Nederland eten. Eigenlijk is het gewoon een schooien. Nee, ze mag het straks gaan uitleggen. Ze mag het inderdaad zo meteen uitleggen. In het volgende uur van Nog Steeds Wakker. Blijf luisteren. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de nacht.